Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika gaat meer wapens sturen naar Oekraïne, dat heeft president Trump gezegd. Vorige week werden die leveringen nog tegengehouden... maar Trump zegt nu dat Oekraïne zo hard wordt aangevallen door Rusland... dat het land defensieve wapens nodig heeft. Hij is niet blij met de Russische president Poetin. Ik ben niet blij met president Poetin. Ik ben frankly, dat uh, president Poetin niet stopt. Ik ben niet blij met either. Het is niet duidelijk hoeveel wapens en welke precies Amerika naar Oekraïne stuurt. De gemeenteraad in Zwolle heeft gisteravond ingestemd met een asielzoekerscentrum voor 400 mensen. Voordat daarover gestemd werd was er een protest met een bekende spreker, PVV-leider Geert Wilders. Hij demonstreerde net als vorige week in Helmond tegen de komst van het AZC. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is niet blij met zijn optredens. Wat je nu ziet is een toch een soort van slecht uh, dominospel... waar de een na de ander uh, toch wat uh, aarzelend uh, uh, instemt of niet instemt. Uh, vaak doordat er... Ja, toch uh, protesten zijn met geweld, met incidenten. Neem koe voor de afgelopen week. En daar speelt Den Haag en een aantal politieke partijen. En ik denk de partij van de heer Wilders voorop uh, echt een kwalijke rol in. De burgemeester van Zwolle zegt in de Telegraaf ook dat Wilders zich er niet mee moet bemoeien. Hij vindt dat de PVV-leider de bol zit op te hitsen. En zegt dat de lokale politiek het prima zelf kan regelen. En op het EK voetbal is topfavoriet Spanje door naar de kwartfinale. Ze waren met 6-2 veel te sterk voor België, dat naar huis kan. Bij Italië-Portugal vielen de goals pas in de tweede helft. Girelli, het schot, oh! Cristiana Girelli, schitterende goal en de bank stroomt leeg van Italië... want dit is de goal die normaal gesproken te goed zal zijn voor een kwartfinale plaats. Maar het kan nog voor Portugal. Weer een kans en nu gaat hij er wel in. Het is Diana Gomes. Door de late gelijkmaker is Italië nog niet door. Ze hebben nog één puntje nodig voor de kwartfinale. En het weer nog een wisselend dagje met wolken en af en toe een bui... maar er zijn ook opklaringen met zon. Dat wordt maximaal 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANBB. In Noord-Holland staat een lange file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Knoop Zaandam drie kilometer file. Dat zorgt voor drie kwartier oponthoud. Op de N235 Purmerend richting Amsterdam file vanaf Purmerend-Zuid. Tot aan het schouw is de vertraging zo'n 15 minuten ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen vertraging tussen Badhoeverdorp en Amstelveen stadshart zo'n 5 minuten daar. en verder nog een file op de N207 alweer aan de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 5 minuten vertraging en tot zover de ANWB verkeersinformatie ZFM Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Ja! Oh. Yeah Once again You laughed at me You said you never needed me I wonder if you need Skutte. Hij wil mijn kwaad aan Het hier haast 1500 verroren maatschappij. Ze leiden net Ze vielen haar en vrij. Er is wat voor mijn kinderen. Hij maakt soms op oorlogspaard. Een ijs van stenen, naar nou, alle de middenwaai. Als had ze de kleien, en al hadden ze gehield. Het dat ze kraaien is de riek van het veld. Het dieren had je honderd, een je ze bond de maintoon, se pleure Goed zo aan het bed, zing je zo van de wiet en het daarvan niet mee.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 Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bevolkingsonderzoeken tegen kanker redden jaarlijks het leven van duizenden mensen. En doordat deze mensen minder dure behandelingen nodig hebben... wordt op termijn 216 miljoen euro aan zorgkosten bespaard... is het onderzoek van het Erasmus MC... Het bedrag dat Nederlandse huishoudens en bedrijven uitgeven aan het tegengaan van klimaatverandering is in een paar jaar tijd verdubbeld, meldt het CBS. Er werden vooral meer elektrische auto's, zonnepanelen en warmtepompen gekocht. En er moeten mobiele stembureaus komen voor gevangenen, zodat zij makkelijker kunnen stemmen tijdens de verkiezingen. Dat adviseert de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Nu wordt er door gevangenen bijna niet gestemd. Het weer eerst bewolkt met regen, vanmiddag meer zon. Het wordt tussen de 17 en de 20 graden. Dit is ZFM. La, la, la, la. Lie on your Uit Zandvoort ZFM Cause I get this feel feeling from nobody else. Gotta have your tenderness all to myself. I say yeah, yeah, yeah, yeah. Wanna be your lover, lover, mm -hmm. Wanna be your lover, lover, lover boy. Lover, lover, yeah. better